Je vraagt me waarom, maar ik ben niet dom, laat me maar vliegen in mijn luchtballon En dan denk ik soms, je ziet er een stom, laat me maar vliegen in mijn luchtballon Je vraagt me waarom, maar ik ben niet dom, laat me maar vliegen in mijn luchtballon En dan denk ik soms, je ziet er een stom, laat me maar vliegen in mijn luchtballon ballon, ballon, ballon. Ik heb van geleerd. En dat zeg ik terwijl ik de toekomst negeer. Door de wolken langs de steden, ik kom nooit meer naar beneden. De toekomst is onzeker, De wil gewoon mijn leven leven. Geef me even. Geef me even. Ik ben op één samenhoogte en dat moet je wel beseffen. Je vraagt me waarom. can finally let go of the trauma that has fueled his art since the very beginning. Who will he be without it? That chapter hasn't been written yet.